Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn inmiddels meer dan 200 lichamen geborgen na de vliegtuigcrash in India. Dat kunnen zowel passagiers uit het vliegtuig zijn als mensen die in de gebouwen waren waar het toestel op terecht is gekomen. Vanochtend kwam een Boeing van Air India vrijwel direct na het opstijgen in de problemen, vertelt correspondent Davy Boerema. Het gaat dus om een vliegtuig van Air India. Deze vliegtuigmaatschappij was jarenlang in handen van de Indiaanse overheid. Maar een aantal jaar geleden is het geprivatiseerd en het is nu in handen van de Tata groep. De afgelopen jaren hoorde je ook steeds meer passagiers klagen over verouderde toestellen en kapotte stoelen bijvoorbeeld. De vrees is dat alle 242 inzittenden zijn omgekomen. Op de grond zijn minstens 25 gewonden gevallen. Of daar ook doden te betreuren zijn, weten we niet. Juffen en meesters op de basisschool zijn volgens de Algemene Rekenkamer elke week zo'n 7 uur kwijt aan administratie. Dat is dus bijna een complete werkdag. Veel leraren zeggen dat ze niet al hun werk afkrijgen tijdens werktijd en dus ook in hun vrije tijd bezig zijn. 8% van de basisschoolleerlingen overweegt een andere baan te zoeken vanwege alle administratie. Rond deze tijd wordt bekend of GroenLinks en de PvdA definitief gaan fuseren. De afgelopen jaren werkten ze al heel veel samen, maar officieel zijn er nog twee losse politieke partijen. De leden van allebei mochten tot vandaag stemmen over de fusie en de verwachting is dat hij er komt. In Go Ahead Eagles raakt succestrainer Paul Simonus kwijt. Hij stapt over naar de Duitse club Wolfsburg balen voor Go Ahead, want Simonus schreef dit seizoen geschiedenis, zegt deze verslaggever van RTV Oost. De beker gewoon een 70 geworden met Go Ahead, ook om het voetbal, misschien wel het beste voetbal van Nederland, werd af en toe gezegd. Ja, en als daar zo'n club als Wolfsburg voorbij komt, ja, een unieke kans voor een trainer als Paul Simonus. Ja, dan snap ik wel dat hij uh, vertrekt bij Go Eagles. Ze weten in Deventer ook al wie de nieuwe trainer wordt. Melvin Bol heeft een contract voor drie jaar getekend. Het weer vol op zon bij 23 graden in Groningen en 29 in zuid limburg Van Blijft het warm, er kan ook een bui vallen. Morgen is de overtreffende trap van vandaag. Opnieuw zonnig en dan wordt het op sommige plekken 32 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland komt de avondspits op gang. Het zijn vooral dagelijkse files met hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Wat opvalt is de via Amsterdam richting Den Haag, voor roelevarens 2 8 kilometer met een kwartier vertraging.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 And when you hold it close to you Just when you're feeling good it's true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 Life no mercy. Life no mercy. Life no mercy.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 away. makes you think He'll be good to you No It makes no sick.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 De ZFM-app. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort. Ik denk nog steeds dat het kan. Iedereen naast elkaar. Soms droom ik ervan.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 Van Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. GroenLinks en PvdA gaan volgend jaar op in een nieuwe partij. In een referendum stemde 88% van de PvdA-leden voor... net als 89% van de GroenLinks-leden. Volgend jaar komen de partijbesturen met een nieuwe naam. Media in India melden dat er twee mensen levend zijn gevonden... na de crash van een passagiersvliegtuig. Het toestel van Air India stortte vanochtend in Amdabad neer in een woonwijk. Aan boord waren 242 mensen. De vroegere persvoorlichter van oud-Tweede Kamervoorzitter Bergkamp is vrijgesproken. Ze zou vertrouwelijke informatie hebben gelekt over het gedrag van oud-Kamervoorzitter Ariep. Maar volgens de rechter is er geen bewijs. Het weer, morgenochtend bewolking en een bui. Later zon. Het kan in het zuiden 32 graden worden. Morgenavond in het zuidwesten kans op onweer. ZFM. ZFM. Zandvoort, ZFM You know tonight I'm a little, out of Is the norm, cause I'm doing things that I know need. God. Some place I've got cause to be There's a name for it But There's a phrase that is But whatever the reason you do